Uh, op onze les kwam vandaag we hebben het net gezien in de, in de eerste gedeelte kwam en een grote Israëlische uh, schrijver van toneelstukken uh, Guy Biran daar zit hij uh, komt uit Israël en hij heeft dat toneelstuk geschreven over Ramchal, ja, dat opgevo opgevoerd werd. En hij is nu een paar weken hier in Nederland, in Amsterdam, hij geeft hier uh, leert ergens hier een jeugd om toneel spelen, etc. Dus hij kwam zo spontaan binnen, even erg leuk. Um, Als ik dat lees, dan voel ik van binnen dat ik opeens... Ik voel dat ik zo'n beetje ga schommelen. Schommelen. Zo. So, en dat wil ik altijd ver vermijden. Om dat niet te doen hier bij jullie. om En niet altijd lukt mij wel. Maar ik probeer het wel mee. Om dat niet te doen zo schommelen. Uh, Omdat als ik thuis zit... Op mijn zolder, zolderkamertje. Dan zit niemand naast mij. En dan schommel ik wel. Ach zo, weet, en ik, ben niet, ik heb het niet geleerd in een talmoedacademie. Zoals de kinderen, die, Joodse kinderen, die dan zo schommelen. Ik was niet opgegroeid zo. So, Hoe oh, heb ik het wel? Op mijn zolderkamertje zit ik zo te schommelen. Ik was niet geleerd dat als kind. Het zit als het ware in het in programma. Ik zit daar zo hard te leren, zo so schommel ik zo, so, en dan kijk ik mijzelf ook dan, nu niet meer, maar eerst denk ik, like, so komt het, dat is het. het, het, het, het, het. Okay. Natuurlijk, die kinderen, die anderen, die leren dat van hun kind af aan, die dat, uh, een beetje, ook, ook dat is natuurlijk, bij hen is het ook spontaan, maar bij mij zo, en dan ga ik dat schommelen, like zo. So, en ik wist het ook niet waarom, en alle vraag ik natuurlijk, kan je, alles kan je dan natuurlijk vinden in de zorg. En dan is ook heb ik het wel geleerd, waarom is dat zo? So? En interessant is dat alleen Joden dat doen, schommel dat. Anderen doen dat niet, op een andere manier misschien doen dat wel. Maar Joden, waarom is het zo? So? Het heeft niets te maken met het volk, maar het te maken met het feit dat wanneer je bent bezig met de Torah, en de Torah is vuur. Het is een zwarte vuur op het witte vuur. En wanneer je dat leert, terwijl je dat leert, het is net of, het, is net of het, het vuur komt in jou, of opgewekt wordt in jou, en jij als het ware schudt de materie van jezelf. <laughs> je wil die materie als het ware verschuren. Als het ware. Je wil wel zitten in je materie, niet weggooien, want dan is het comedie spelen. Maar het is net of jouw materie, jouw, jou uh, in bedwang houdt. En je gaat zo, weet je, zo, zo, zo. En dan is het... Ja, dat helpt. Dat doe ik zo. Even tussendoor. Dat als ik dan opeens ga dat zo schommelen, dat jullie denken niet dat ik dan... Dat ik dan een... Ja, dat het iets... Dus dat is niet... In de Kabbalah hoef je dat niet. Hoef je geen comedie spelen dan... Het is of zo, so, maar het is wel, soms helpt het wel, vooral als je dan thuis bent, als je alleen bent, en jij leert dat, en een je beetje jezelf als het ware, op de devotie, met het, dat kan wel goed zijn. Uh, de rechterkolom, de regel 6, pagina nun bed. We hebben nog een klein stukje te gaan. <truel> kuf nu. Wat kuf nu? Hahu vetrischon. Wehule. Twee dubbelpunt. Betrischon zeifen. Hahu. Schee je we me Ole lemala Acht. Al beth, shenie, bet, sheni, Shenit Gale. Bet, zeven, harishon, hahoe, deze eerste tempel. En dan spreek je dan van die tempel die nog opgebouwd worden. Dus die niet, ja, we, we spreken niet van die tempels die waren er. Als evenbeeld, als zinnebeeld. Maar wij spreken nu van die tempel zoals die dan zal zijn. Die eerste, deze eerste Tempel, de die in die bedekt zou zijn. Zoals, bina, ja? Olle, lemala, steigt op naar boven. Acht al Ach, albetasheeni boven, de tweede Tempel, schenit galet, die wordt. Dus ja, de tempel beneden is de eerste verdieping als je waar de tempel beneden Benede is de tempel van de malchut. Ja, en bovenaan is de tempel van de bina. We holen yiru, ananei, ananei neiche yakar, amakifim, <speaking in> Otoha bait shenit <Hebrew> Gale. We houden acht na de koma en de hele wereld hier u zal zien. En yakar de, zeg ik dat? De glorieuze, glorieuze wolken, de, de de wolken van glorie beter te zeggen. Maar kijk je maar toe, niet die omhullen deze Tempel, die onthuld wordt. Ja, dus de binadi die, die omhullt, de mal Uwe toch tien eilu ananim ik je bepula nisteret en binnen die wolken, wolken van Chlorine hier heb je bij te regeren zal de eerste tempel, de eerste zijn Bepolani niet sterret in de verborgen ha handeling. Als verborgen wordt het gemaakt. Elf, houla ad room jakara shamaim die <inaudible> steigt op tot de Hoogste hoogten. Van. De glorie van de hemel. Shehu bina. Dat, dat is bina. Boven de hemel is bina natuurlijk. Boven de shamayim Is bina. We uitvallen. Binyan ze anum En op. Uh, op dit. Letterlijk op. Dat gebouw hopen wij. Zie je dat? 13. Waarom is het hoop? Omdat zonder hoop kan je niet, hoe kan je, ja, hoe kan je aantrekken de toekomst zonder hoop? Kan je niet aantrekken? Altijd hoop moet gepaard gaan met hoop betekent dat het doel schijnt het al aan jou. Daarom iemand die niet gelooft in de, in de toekomstige wereld bijvoorbeeld, die krijgt ook geen toekomstige wereld. Waarom niet? Het is erg eenvoudig. Omdat jij brengt jezelf niet in verbinding met die krachten van wat later zal komen. Je zegt nou, wat ik nu ben, dat ben ik alles. Ja, dat is dan echt egotripie. Egotrip, dat is echt dan dat. Ja, dat is wat ik, in, in, ga ik dood in Klares, Kees. Dan gaat de mens zichzelf gewoon zijn visie en zijn krachten, waar hij het licht en leven ontvangt, hij gaat het, ja, het is. Uh, dertien. Kana. De oot Kana. Erg mooi, kind A en het ook zien, kin-a, dat is kuf, nun, alef, is ook als kin-a, ijverigheid, of jaloezie of haat kan zijn. We ad kan lo, we goelen, dubbele punt, we adata a, lo veertien haya zewe en tot nu toe was het nog niet in de wereld, Kia filu ha'ir ir Jerusalem, let lo five 15, Ti ye humanotoshe la dam. ir Yerushalayim that sells the stat Yisrael, stat Yerusalem, <encima> llam... sells the stat Yerusalem. Uh, lo Ti ye humanotoshe la dam zal geen werk sein von von der de flesh and blood van de mens zal zijn. Dus de stad Jeruzalem zal ook niet opgebouwd door mensen. eigenlijk. Kijk Kika van het is geschreven. Wanneer je zest naum hashem. Khomat Esh saviv. Kijk nou wat die stad staat geschreven. Dat. De schepper zegt. Ik zal haar zijn, haar, dus Jeruzalem. Ik zal voor Jeruzalem zijn, zegt, zegt Hashem. Komat is als een, uh, een, muur van, een muur van vuur. Saviv, eromheen. Eigenlijk, dus als vuur, muur van vuur zal het zijn eromheen in Jeruzalem. Ja, daar heb je geen, geen andere muren voor nodig. Dat betekent dan, wat is dan vuur? Dat is dan... zo'n soort van, als het ware, van zeer hoge elektriciteit. Ja, zo'n hoge kracht. Dat men zou geen... Uh, kwaad kunnen doen. Aan de stad Jeruzalem. Nou, dat is dan Jeruzalem die niet door mensenhanden zal opgebouwd worden. Zelfs Jeruzalem niet door mensenhanden zal, opge zal opgebouwd worden. In beheer katufkaag indien het over het, over de stad zo geschreven staat, zegt hij. Kolse ken habait des te meer, zegt hij. De tempel, ja, alsof er de stad staat geschreven, sta Jeruzalem staat geschreven, dat is door de schepper zal opgebouwd dan Laat staan dan de tempel, het is veel hoger nog. mishkan miskanselo, dat de tempel die zijn zetelplaats is van Hashem, dat is nog hoger kwalitatief dan Jeruzalem. De linker kolom, de regel 1. Uf eulazo, schele kadosh, paruhu hij dat zricha legeraot, badhila, kashiyatsu, israel mitsraïm, hoe let op wat En deze handeling van deze daad van de heilige gezegend is hij dat zricha legeraot, te worden, dindte, dindte gezien te worden, getoond te worden. But Hila, in het begin, kashayatsu Israël met Mitsrayim. toen Israël uit het Egypte uitkwam, toen moest al dit, al deze handeling getoond worden. Eigenlijk, iedereen moest het allemaal zien, dat. Dus had Israël dan niet gezondigd? Ja? Het is niet natuurlijk, niet we zeggen, niet nou, die zijn het schurken die had gezondigd. Nee, dat niet zo. Maar het plan was, Optimale plan. plan was voor 100%. Eigenlijk dat de mens valt, dat is iets anders. Eigenlijk. Maar het plan was, ook met Moshe en alles, het plan was om, om voor 100% te gaan. Maar ze hadden gefaald. En daarom is het ook duur langer geworden. En al en van alles en van alles. Venita Kev. Ade. Drie, Lacherim, Lacherit, Hayamim, en dat werd uitgesteld als het ware. Ja, de, deze handelingen die waar, waarover we spreken van die twee tempels die de schepper zelf moest opbouwen, dat werd verplaatst, uitgesteld, uitgesteld uh, tot de. Laatste dagen, Acherita Yamim, Bagelachor na in de laatste uh, bevreding. Hey? Want er waren bevredingen van Israël. Vele malen waren bevredingen van Israël. Maar het is nog niet de laatste bevreding. Bevrediging van die, bevrediging allerlei de andere, maar dat, de laatste bevrediging zal dan komen waarbij de laatste zijn. En niemand meer zou kunnen daar iets aan doen, 5. Uh, Mamar Lama Israel Batsara Batsara Yetira Misharamim 5 uh, De uitspraak of Mamar Waarom Lama Israel Waarom Yisrael bevindt zich bevindt zich in de grotere ellende dan de overige volkeren. Ja? Zes. Wat kuf nun bet. Is toch wel vreemd of niet? De eidver, het uitverkoren volk en dan... Nee, dus niet nee, nee, nee oké, okay, maar ik bedoel... Ik bedoel uh... Logisch, logisch gezien, logisch gezien, is het wel hem, uh, Jullie zeggen, jullie zijn uitverkoren, jullie zijn dicht bij de schepper, jullie zijn de volle land, jullie zijn and ziek, en anderen zijn gezond, ja, jullie eten alleen maar kosher, fijne dingen, en jullie zijn ziek en zwak, en de anderen die allemaal eten wat ze willen, allemaal, mosselen, van alles, de hele bak mosselen, van alles naar binnen, naar binnen en eh, naar binnen maar halen. Doet er niet toe wat? Huh? Varkenslapje, dat is geweldig zo. So. En het is allemaal naar binnen, naar binnen. En niets gebeurt, en oh, yeah. geweldig is het. En jullie zeggen dat dit allemaal dat en dat. En jullie zeggen, zo, kijk nou. Shalta, achra, devadai, we dubbele punt, zeven. Hashela, shniya, dus de tweede vraag nu gaat je behandelen. De gooi, die welke vraag die gooi had gevraagd. Hoe ga ik zo? de filosoof. Punt. Ki acht vadai anu krevim. Krevim el melachion yoter mikol sharamim let op. Dat is dan die dat is de rabbi Eliezer vertelt wat Elia hem had, had verteld. Wat daai Anukravim, el Melach, yeah. Eli Jotterm, Sharamim, natuurlijk zegt hij dat wij zijn dicht bij de grote koning, meer dan alle overige volkeren. Kijk wat hij zegt. Natuurlijk, we spreken niet van het algemeen. Hè? Jullie begrijpen dat. Alles zit in één mens. Israël en de volkeren van de wereld zitten alles in één mens. We spreken altijd in de Kabbalah, in het heilige ook, over één mens en niet over, over uh, uh, het algemeen, Israël en de volkeren van de wereld. Maar, kijk wat hij zegt. Ja, natuurlijk zegt hij, inderdaad, wij zijn dichterbij de uh, hoge ho ho koning, dan alle overige volken. Let op, goed. Verder. Wat daai natuurlijk is het zo, zegt die. She Israel, asatin Otam, Otama, Kadoshbaru, who Let op, erg belangrijk het is. Om te begrijpen de, waar de essentie. Natuurlijk is het zo, dat Israël is gemaakt, dat Israël, Asa, Ota, Ma, dat de heilige gezegend is, hij maakte Israël als lef, als hart. Hart. Dat hele, het hele, alle volkeren in de wereld, vormen samen een, een organisme, ja? een mens, als het ware. Het hele, alle de hele volkeren, alles belangrijk natuurlijk, alle volkeren zijn belangrijk, maar dan en in de mens natuurlijk, alles zit in één mens. Maar Israël is gemaakt als hart. Ja, als hart, let op. Alles is nodig. Een voet is nodig. Ja, een vinger is nodig. Alles is nodig, maar Israël is gemaakt als tot hart. Van Shelkol kol ha olam. Als hart de, van de hele wereld. Punt. We gaan hem Elf, Israël, Ben-Sharamim, hij zegt, en zo so ook Israël tussen de uh, overige volkeren. Zo so moet je zien, ja, daar bestaat algemene en het bijzondere. Hij zegt ook in, so in het bijzondere, in het algemeen ook. Israël is zo so gemaakt, onder alle andere volkeren, dat Israël is het hart. Oké. Okay. Komo, Lev, ben Eywarim, net zoals so als hart Tussen de organen. 12. Och moshe ei varei ha baulam, ma filo regae En net zo als de organen van het lichaam. Loja chluleit kajem kunnen niet voortbestaan. Baulam in de wereld. Afilu rega, zelfs een ogenblik. Bli halet, zonder hart. Kach kol ha mim, zo ook alle, zo ook de volkeren. Een nam je holim leit ka jem, blo Israël, kunnen niet in de wereld bestaan, zonder Israël. Ja, bedoel, kwalitatief, alles is nodig, in de, in de wereld. De ene kan goed. Uh, sprint in de andere kant, dat in Israël is het hart van alle organen van het hele aarde. Ik had jullie al verteld een keertje, dat het in Rusland had ik met iemand gesproken en echt een grote intelligente man was. Uh, die had mij gezegd uh, het is moeilijk met Joden, met jullie is het moeilijk. Maar zonder jullie kan het niet. Maar ook zonder jullie kan het niet. <laughs> Dus het is erg moeilijk met jullie, jullie naast jezelf te hebben. Erg moeilijk. Want de jood altijd prikkelt. Prikt altijd de andere. Kom op. Altijd met een hey, Doe dat. Hey, ik wil slapen. De Russen ook weer. Die, die, die zijn luien. Luien. Luienlaken. Lui Luienlaken. Die zou de hele dag op, een, op, een, op, een, op het boven de oven zo, liggen. Zo. En het kan hen niet schelen. Maar nu natuurlijk. De nieuwe generatie is het anders natuurlijk. Maar, en de, de joden die altijd prikkelen zijn, doe, doe maar, doe maar dat, et cetera. Maar natuurlijk is het alles in één mens, we spreken altijd over één mens. Maar gewoon leuk ook om te kijken naar buiten. Dus dan is het hij, die zegt, Israël heeft je gemaakt als, als een als lef, als een hart voor de, hele, voor de meel. En andere volken kunnen niet, net zo even min, als men alle organen kunnen bestaan, één ogenblik zonder hart. Zo so ook de wereld kan niet bestaan zonder Israël. Het de volk bedoel de, de, okay. uh, ik. Vegam 14, 15. And Jerusalem, Hika, Ben-Shararatsood. En ook Jeruzalem is zo so. tussen de overige landen. Kmo lef benai variem, net zoals hart tussen de organen. Ook Jeruzalem is precies hetzelfde. Dus ik kan zeggen, in alle aspecten heb je dat dezelfde principe. Ook qua land is het precies hetzelfde. Jeruzalem is het hart voor alle landen. Kijk nou allemaal, kijken ze daar naartoe, want daar is. Het hart van de mensheid daar klopt in Jeruzalem. En kijk naar alle religieën daar want daar klopt het hart van de hele mensheid. We alken hi, we shel el kolaulam, ke lef, ze huwe waarin let op. We alken en daarom hier dat is Jeruzalem. Bij Emtza, -em o shulkololam, bevindt zich in het midden van de hele wereld. Kijk nou naar Jeruzalem. Ja, Jeruzalem. Het zit in, uh, in het midden van de hele wereld. Ja, tussen, tussen Azië, Afrika, Europa. Alleen dat puntje zit dat echt het hartje van de hele wereld. Ook geografisch gezien. Kijk nou naar hier, waar zit Jeruzalem of Israël. Helemaal het hartje van de hele wereld. Daar komen alle stromen, komen daar naartoe. En dan worden weer verspreid aan alle andere volkeren, aan alle andere landen. Eerst daar komt het. Kelev, Shehuwe, en Dat is net als uh, hart in, in het midden van de organen. De volgende pagina. En de laatste voor wat dit deze mamar betreft de pagina <coughs> nun gimel. 53 de rechterkolom de pot kuf nun gimmel we israel met met met we go wechule. Uh, Dubbele punt, we Israël, Mun toch Sharamim Kmo Halev Betoh drie En Israël gedraagt zich of bestuurd wordt, te midden van de overige volkeren. Kmo Halev Betoch, Haivarim, zoals so een hart, zoals so het hart, te midden van de organen. We gaan een varim, een nam, jodim, mitsaar, vijf, vetzera, we gaan, klaar. En alle organen, let op, weten niets van leed, vijf, vetzera en bedrukking, we en de verslagenheid. Absoluut weten ze niets daarvan. Ja, net zoals alle haar organen weten dat niet. Elahal, behalve, behalve het hart. Het hart weet van alle ellende. Het hart weet van alle, alle eh, bedrukkingen. Het hart. Shebo hakiun, dat in hem, in het hart, is het voorbestaan. Het bestaan zit in het hart. Uvo zes. Uh, en in hem is het het begrepen, het intuïtief begrepen. Punt zes naar de punt. Schaar ei een had ze zeven kravim alleen hem klaar. Hij zegt zo, dat de overige organen het leid en de verslagenheid, zeven, komen bij hem niet dichtbij, komen bij hen niet dichtbij, absoluut komen niet, niet, absoluut komen niet tegen hen aan, tegen die andere organen. Die een bij hem, kwam, want zij hebben geen bestaan op zichzelf. Ja, zij kregen alleen van het hart, kregen zij energieën, kregen zij bloed, et cetera, allerlei voedingsmiddelen, et cetera voedingsstoffen niet voedingsmiddelen, maar voedingsstoffen we een naam, acht klom en ze weten absoluut niets, ze weten niets van leid, en van andere dingen, alles zit in het hart kijk nou, probeer bij jezelf, als je een probleem hebt, of iets anders hoort als jouw vingertje pijn doet doet het vinger jouw pijn Vinger alleen, alleen bezeert jouw vinger. Maar de pijn voel je waar? In je hart. Ja of niet? Zo is het ook hier, duidelijk. Niet een vinger doet pijn. Niet vingerpunt, nooit een vinger doet pijn. Pijn doet, het hart doet pijn. Als je dan ergens zorgen hebt, alles in het hart. Zo is het ook hier. Alle, alle organen hebben absoluut geen last van, uh, van. Leid en dat, de andere all dingen. Alles wordt gevoeld in het hart. Kol Sha'arayvarim. Ei nam Kravim e negen elamelach. Shehu chok achok mawat vunai. Nu gaat je spreken over de verhouding, de koning ja, yeah, en de volkeren, et cetera. Kol Sha'arayvarim. alle overige organen. Een naam, kravim, negen elamelach, zijn niet dicht bij de koning, bevinden zich niet dicht bij de koning. Wie is de koning? Shehoa chochma wa de koning die wijsheid is, en de tfuna en de intuïtie. We ha shorim, bamoch, welke chochma en de tfuna rusten in de hersenen. Ja, alles komt in de hersenen eerst. Natuurlijk is geestelijk, maar we zeggen dat. Ella Halev, alleen, alleen het hart. Behalve het hart, dus alleen het hart is dichtst bij de koning. Bevindt zichzelf. Punt. Varim, imenu, terwijl de overige organen zijn ver van hem. Elf wij namen jodim imenu klum, en ze weet absoluut niets van hem, van hem, van de koning. Punt, kah, Israel kravim el twalef efamelah hakadosh, zo zijn Israël dicht bij de heilige koning. We Mim rechokim imenu, terwijl de overige volkeren zijn ver weg van hem. En dat is natuurlijk alles is in een mens. We spreken dat niet van de volkeren, dat, dat interesseert ons niet. We worden niet beter daardoor persoonlijk. Maar dat wij dat weten, dat is de, de volkeren der wereld, dat zijn de wensen om te ontvangen voor jezelf. Eigenlijk. Die onder de parsa zijn, die willen graag voor zichzelf hebben. En die zijn ver van de koning. Eigenlijk, want de koning bezit waar. Het hoofd, als het ware, zo dit het het heeft. Eigenlijk in Tfuna, ja, is ook, Tfuna is ook Bina. Ja, duidelijk, de sfeer van, van hem. En de kilim van het geven, Israël is Israël. Kilim van het geven, ja of niet, boven de parsa. Duidelijk, boven de parsa, die zijn vlakbij de koning. De koning is dan uh, het hoofd, ja, het hoofd, Gochma en Tfuna. Daar zit de koning, die, die, die rust in, het in de, de hersenen, moog. En Israël is, is daarbij naast, want Israël is uh, die lim van het geven. Dus vlakbij de koning. 13 Mamar. Dus dat heeft je ons een beetje uitgelegd. Mamar. Israël de lo achlu nevelot. U trefot. lamahen Gelashim, ook een andere vraag. Hij zegt, 13, de uitspraak of de mamar. Israël die geen uh, vlees eten van de dode dieren en van de verschuurde dieren. Nou, ze mogen dat niet eten. Lama en Gelashim, waarom zijn ze zwak? Ja, dat niet. Ja, zou verwachten, nou, zij eten niet dat, zij volgen, volgen de voorschriften van, ja, van de schepper, van de Torah. Nou, dan moeten ze sterk zijn. Moeten ze grote spieren hebben, sterk zijn, ja, of niet? Het is niet zo. Waarom is dat zo? Waarom zijn ze zwak? 14 Kanaad wat Canada Scheint, scheint achter, nu is de laatste vraag die de filosoof had gevraagd. Trouwens, deze vragen altijd, altijd komen in elke generatie. Weer terug. Ook bij... En men begreep dat niet. Zeg Men begreep dat niet. En daarom, het was zo onbegrijpelijk dat ook in de eerste eeuwen, ja... Zesde eeuw, oh, ik weet niet precies je dat was al. Toen zei de ook, de hele, de hele wereld zei toen dat, Israël, he, kijk nou naar hen. Ze zijn allemaal zwak en allemaal in, in verdrukt en bedrukt en problemen. En allemaal, allemaal, God heeft zich van hen afge, afgewend. Ja, wij zijn Israël. Ja. De kerk zei ook, wij zijn Israël. Natuurlijk was het... Zo, om zo te zien, gewoon door. Het was niet in de, iets verkeerd. Ze hadden gedacht, ook zo gewoon, door geesten kijk nou naar de feiten. Zo so is het. Wij zijn Israël. En zij zijn verlaten. Zij, zij zijn nieuw. ze zij hebben mis, misdaan. Ze hadden misdaan en zij zijn niet meer uitverkoren volk. Wij zijn uitverkoren volk. Kijk nou hoe geweldige kerken we kunnen weer bouwen. Hoe geweldige dingen kunnen wij doen, et cetera. Kijk nou naar ons leven, glu gluren, glans. En kijk naar hen. Wat is de uitstraling van hen? En als je dat leert nu, wat dit, deze mama, zal je ook leren, dat, op welke manier zal je leren dat jij kan komen tot de schepper, tot de koning? Duidelijk. Jij zal ook leren dat niet jouw spierballen belangrijk zijn. in jouw gezondheid. Maar jij zal leren die drie punten waarover hij had gezegd. Jij zal dan leren zelf Israël worden. Duidelijk. Niet van vlees en bloed. Dat hoeft niet speciaal. Duidelijk. Maar dat jij zal leren ook dat te leiden. Dan zal je zien. Kijk nou. Dit volk is verkoren, erg dicht bij de schepper blijft. En kijk nou. En die toch leiden, niet alleen dat leiden, zij, zij accepteren het leid. Zij gaan daarvoor ook. eigenlijk, ik bedoel, om dicht bij de schepper te zijn. En zal je veel leren als je dat dit artikel goed doorneemt, nog een keer, diep in jezelf. En, en dan zal je zien hoe geweldig jij zal vooruitgaan in het geestelijk in alle opzichten, niet alleen in het geestelijk. hoe dit artikel zal je dicht bij de schepper brengen, geweldig dicht bij de schepper brengen, dat maar dat jij je jezelf identificeert daarmee, eigenlijk, en niet binnen het verstand, zoals die filosoof had gedaan. En toch is het goed, dat zo'n filosoof blijft altijd in jouw leven, niet altijd, blijft steeds jouw, vra jouw vragen, dat is aan de linkerkant, die altijd zegt, ja, waarom moet ik dat? En waarom is dat zo? Binnen het verstand. En jij moet gaan boven het verstand. En boven het verstand voelt alsof je leidt, alsof je weg bent van Hashem. Le euh, boven het verstand, boven het verstand te gaan, mihadaad, voelt alsof je gelas bent. Zo ja. so, anderen zien dat jij of jij, of jij uh, bewustzijn verliest. Zo so moet je dat handeling hebben, dan zwak zijn omwille van omwille van de koning. Duidelijk. Zwak jezelf maken omwille van de koning. In mijn, door mijn zwakheid kan ik alleen door mijn zwakheid kan ik leven verkrijgen. En telkens wanneer ik mij zo sterk wil maken, dan Verlies ik leven. Hier zit het geheim. In zwakte zit het leven. De overwinning zit in die zwakte. Uh, sh uh, sh <coughs> 14. Shalata, Achra, de laatste vraag. De Israël, we hoelen. 15 enzovoort. So nu gaat hij vertalen dat. ha acheret de laatste vraag. 'Sheshal al ha goi mochlim ne Dus, de laatste vraag die de, de filosoof had gevraagd, dat Israël eet en geen uh, zeg dat, dode vlees, ja, van dode en van een gescheurde, verschuurde diervlees, vlees, en fiese Dingen. Wille ook een andere vorm van vieze dingen. Shell, has de eerste regel boven. Van allerlei reptiliën en allerlei uh, dat soort dingen. Shekatsim is alles iets wat akelig is. We yeah? noemen dat akelig. Dus uh, alles wat huh? de dier, de gedierte, uh, kruipende gedierte en dat soort dingen. Of huh? Ongedierte, dat soort dingen, ze eten het niet. Uh, we, we remashim, dat is hetzelfde, dus kruipende gedierte. Kisharamim, zoals de, de, over, de overige volkeren. Natuurlijk moeten we niet uh, vergelijkingen maken, etc. Maar het is zo. Uh, we <coughs> we kol ze hem halashim mehem. En toch, ondanks alles, zijn ze, ze, zij ze zwakker dan de anderen. De anderen eten vol mosselen en de en en kreeftjes, Die, hè? Nee, van die zee, zee, zee. hè? Kreeft en dat soort kreeft en, hè? Polling, alle dingen. Dan ze eten de garnalen, zo lekker lekker garnalen, etcetera. En ze eten dat niet. En zij zijn zwak en de anderen zijn lekker lekker gezond, etcetera. Ik denk, ik had jullie al verteld dat ik student, student was. Nog in, uh, in Rusland. En dan had ik natuurlijk weinig uh, financiën. Niet alleen dat. Maar alle Russen rondom mij. aten gewoon een varkensvlees. En dat is schitterend. Al dat varkenslapje. Dat is geweldig. En mijn ouders hadden dat nooit gegeten. Dus bij mij thuis was het niet... Ja, goed. Ze waren religieuze. Mijn vader En ik wilde graag, want ik ging met de Russen overal, ik had, uh, vanaf mijn dertiende gingen we naar de Oeral en daar had ik geen Jood gezien, in de Oeral waar ik woonde, daar was geen Jood, er waren wel een paar Joden, maar die, die hadden allemaal andere namen, of allemaal Russische namen hadden ze allemaal, allemaal dat. en ik was zo, en ik dacht dat er geen Joden waren, daar. Ja. Kom wel Nu en daar kwam daar wel, en het was gekoud. En nu, nu en dan hadden ze meldingen dat wolven waren daar, dus door de, de straten het over, maar joden waren er niet. <lacht> dus, dus, ja, dus dan, ja, er waren geen joden daar. Dus wat moest ik doen? Ik had geen vrienden, joodse vrienden niet. Ja, mijn vader die, die ging wel ochtends stiekem naar een uh, huisje om daar te bidden. Echt een vorm synagoge, maar dan zo'n so, huisje, hadden ze daar daarnaartoe? Hij had mij nooit daar naartoe gebracht. Wat kan je van mij verwachten? Dus ik had met die, die Russen heb ik dan En, en spiritus, wat kan een beetje Alles heb ik geprobeerd. Maar ook varkensvlees. Heb ik ook de varkensvlees, de varkenslapjes dan. Lekker zo so, gaven ze mij dan. En interessant was het zo, so, dat dat was parkier. Ik had het ook niet zomaar. Het was lekker natuurlijk. Maar telkens, wanneer ik zo'n varkensvlees in mijzelf had gedaan, naar binnen gedaan, ja, zo uh, dan de nacht, de, de nacht, de, dat de kom, dus de, de, de nacht die daar volgde daarop, had ik de hele nacht droom, en altijd precies dezelfde droom had ik, wanneer ik varkensvlees had gegeten, to toen ik moest stoppen, want ik zag wel dat dit niet goed zou, zou zijn, want de hele nacht dan, na het eten van varkensvlees, nog een klein stukje zelfs, had ik de hele nacht een verschrikkelijke droom gehad. Dat vanuit mijn mond steeds een. Mijn mond was vol van die wormen. En zo net als, net als, net als een, uh, een vorst van wormen. En dan allemaal kruipen ze. En ik doe die wormen eruit. En nog meer eruit. En geen einde. Is er. en dan doe ik die vormen eruit van het, en zo eruit eruit en dan word ik wakker dan dan zeg ik ook niet meer eten en als ik dan nog een keer ergens dan had gegeten want ze zonden ons ergens naar een landbouwboerderij ergens te werken voor vrijwillig verplicht voor het communisme en dan, dan is het niets anders, dan zeggen ze of varkensvlees of Spring daar in het water, varkensvlees in, of uh, niets. In We hebben nou een jonge man. Dan deed ik zo so, maar, bam, varkensvlees. Dat is, dat is heerlijk, varkensvlees. En dan had ik precies dezelfde droom. Die nacht, precies moest ik het zo dragen. Dra dat is verschrikkelijk. Dat is verschrikkelijk. Niet het eten van varkensvlees, maar wat die, die wormen. En dat geen einde komt aan die wormen. En dat is ook okay, iets dat is wat ik wat het precies zegt. waarom zit niet in mijn in mijn zeg in mijn in pakket zit niet dat varkensvlees? eigenlijk really en dat wil ik aan jullie alleen vertellen niet dat jullie dat jullie gaan nu dat kosher eten. dat is de hele niet de bedoeling hè over precies dat ga je dat misschien ga ik bij jou dat ga je dat aanwakeren bij maar ook ok kijk wij spreken niet van, mens, van, van, het, van menselijke handelingen, eten, drinken. Wij houden ons bezig met het geestelijke, ja. En toch moet het wel een beetje overeenkomst zijn. Je, je hoeft niet kosher te eten als je niet Jood bent. Maar probeer ook niet dingen te eten. Als je wil werken naar jouw vervulling, moet je toch wel proberen eten, maar... Kip, eet andere dingen. Eet koshere dingen. In koshere bedoel ik koshere dieren. Geoorloofde dieren. Eet kip, eet. Eh. Uh, uh, huh? Lamp. Lamp, dat mag je wel allemaal. Hoe uh, heet het? Runderlees. Al is genoeg voor jou. Maar dan varkensvlees nog niet. Nog niet. Waarom niet? Niet dat die arme varkens. Kijk nou hoeveel problemen hebben ze met varkensvlees. Ja, varkens. Maar later wordt varken wel kosher. Staat wel dat er komt de tijd wanneer varken wordt kosher. Want varken betekent, heet de naam chazar. Chazar betekent terugkeert. Die zal terugkeren en die zal kosher worden. Maar nu nog niet die 6000 jaar. Nou dan probeer wat het jou nog overgebleven was. Doe je liever dat, dat je dat niet eet. Dan zal je het niet. Dan zal je ook geestelijk zien hoe je sneller zal ook vooruit gaan. Waarom? Varkensvlees, vlees eet je, dan word je ook lui. Op dat moment. Net zoals varkentjes, zo, zo lekker. Zo, het is. Toch wel, ik zeg het jullie. Ik heb nooit advies. Ik geef ook niet, geen adviezen, Maar toch wel. Probeer dat wel te doen. Jij zal wel zwakker worden, natuurlijk. Jij zal wel zwakker worden. Jij zal wel een beetje joods worden, begrijp je dat? Jij zal wel zwaar, zwaar worden. Oké, okay. ja, maar, maar wel. Maar ja, maar wel gezond. Wel dichter bij de koning. Daar gaat het om, duidelijk. oké. Hij zegt, imkool, ze hebben kijk, ze eten dat niet, ze eten al dat rotzooi niet, maar toch zijn ze uh, zwakker dan de andere volkeren. Uh, ik weet het, ik heb nog geen uh, geen een uh, Israëlier gezien die bodybuilder-kampioen was. Hebben jullie gezien? Bodybuilder kampioen. Right? Of een gewichthever. We waren wel in Rusland ook, waren ze ah, Zabotinsky, Zabotinsky. Yeah. Zabotinsky. Yeah, yeah, ook de, in. Ja, Ja, ook in Rusland was ook. Jabotinsky was een Rus, die was ook een wereldkampioen. Wereldkampioen, er goed, sorry. Sorry, ja, ja. Jood als bodybuilder. Ja, yeah, ze bestaan ook. Ja, yeah, ja. Yeah. <laughs> <Yeah, yeah. laughs> Doping. <laughs> Hij had misschien wel iets anders niet gegeten. Hij had varkensvlees misschien niet gegeten. Maar wel misschien dat we, we was misschien een, in een vloeibare in een vorm naar binnen gaat. Een andere vorm. Ja, nee, Maar goed, maar in ieder geval. Kahu zegt hij. Uh, Kahu ki Halev. Hij zegt dat is zo. So, hij zegt inderdaad zo so is het. Kijk, hij zegt zo. Antwoord geeft. Ja, dat is inderdaad zo. So. Dat, dat Israël wordt zwakker dan anderen. Waarom? Kijk nou. Kihaleve twee. Shehurach we galaas. Dat het hart dat het hart dat zacht mals, zacht is. En galaas uh, en zwak. Elke hart is zacht en zwak. We gaan eh uh, wehamelah uh, es eh uh, vahki uh, uh, yum shel so. sharamim einu lokejach, meachilat adam kijk zo eigenlijk dan en de de overige, de overige organen, zegt hij, nemen niet van het eten van de mens voor zich het voedsel. Uh, uh, nou, hij zegt, het hart, let op, het hart neemt niet in zichzelf het eten wat de overige organen nemen in zich op. Ja of niet? Het hart, wat het hart neemt? Het hart neemt, alleen maar de fijnste voedingsstoffen die al geprocedeerd zijn, ja? huh? vertierd allemaal zijn, en de anderen eten grove, grove dingen, of niet? Alle organen zijn min of meer grove dingen gebruiken als etenswaren. Ela habarur, waadzaag, mekol hadam, maar het hart, zegt hij, neemt in zichzelf op het meest zuivere wat zag, en het meest uh, fijne zuivere mikolhadam van al het bloed. Ana sa welk bloed gemaakt wordt van het voedsel. het voor het hart neemt het, het fijnste bloed in zichzelf. Uma umasonona warur en zijn voedsel is na kie uh, zuiver, overroer en helder. We hurraag, zes we gelaas, mikol, sh, mikol, en het hart is zacht, uh, f, uh, is zachter en zwakker van allen. Ja, het hart, is, uh, kijk nou hoe het hoe fijn is dat, hoe dat allemaal trilt, hoe dat fijn, en hoe, als het ware, fragiel is dat, ziet hij eruit. We shahar min hadam, maniach le shaharai warim, let op, en de overige, het overige, de overige afval van het, van de bloed, van het bloed, het hart overlaat naar de overige organen, ja of niet? Tij geeft het aan lever en alle andere organen. Het hart. Ja? Daarom is het hart fijn. En moet ook fijne voedsel eten. Fijne, fijne dingen bij de overige, overige organen kunnen, kunnen wel met, met minder volstaan. We hol shara ivarim, een naam, mashgehim, waze. Verwijl die de overige organen, ze letten niet zoveel op, daarop. Ze je hiermee zo nam na kie, dat hun voedsel na zou zijn, schoon zou zijn. Ela El Elokhim absoluut, maar zij nemen alle afval in zichzelf, afval ten aanzien van het hart. We negen we haramik het en het slechtste van alles. En zij zijn sterk zoals het behoort aan hen om sterk te zijn. Duidelijk. Dus alle, alle andere organen zijn sterk. Kijk naar, naar andere organen. Ze zijn sterker, veel sterker dan het hart. Het hart is erg fijn en erg, erg fragiel als het ware. Je moet erg voorzichtig ermee omgaan. Okay. En nog de laatste Huh? Oké, okay. okay, dan is het nog. We nog één, één stukje, klein stukje te gaan, maar naar de kans.